5 uur 5 NPO Radio 1, met Lara Rensen. Komende uur in Nieuws en Co. De prijs van een medicijn voor een zeldzame ziekte is nu zo hoog... dat het AMC, het Amsterdam Medisch Centrum, het middel zelf gaat maken. En stevige teksten van de Russische ambassadeur in Londen... richting de Britse regering over de vergiftiging van oud-spion Skripal. Wie is het internationaal? Jan van der Putten. Vorig jaar is er wereldwijd veel meer geïnvesteerd in zonne-energie dan in andere energietechnieken. Uit een rapport van de VN blijkt dat in zonne-energie 130 miljard euro werd geïnvesteerd. Een groei van 18% procent in één jaar. Ook in Nederland groeien de investeringen. Dat komt door de aantrekkende economie en doordat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Tien jaar geleden kostte een zonnepaneel gemiddeld 1280 euro. Nu is het 440, zegt Milieu Centraal. Het wordt toch extra druk op Schiphol deze zomer. De rechter heeft bepaald dat luchtvaartmaatschappijen gebruik mogen maken van start- en landingsruimte die afgelopen winter was overgebleven. Het gaat om 2700 extra vluchten. Schiphol wilde die mogelijkheid niet benutten omdat het dan in de zomer te druk zou worden. Corendon, Toei en EasyJet spanden met succes een kort geding aan om de luchthaven op andere gedachten te brengen. Volgens de rechter heeft Schiphol niet goed onderbouwd... dat 2700 vluchten extra tot problemen leidt. Minister Blok van Buitenlandse Zaken gaat naar Rusland. Hij brengt volgende week vrijdag een bezoek aan zijn collega Lavrov. Blok wil de kanalen openhouden... juist nu de relatie tussen Europa en Rusland onder druk staat... zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Dit is de reis die Halbe Zijlstra zou zijn gaan maken... als zijn leugen over het door hem verzonnen bezoek aan de Dacia van Poetin... hem niet uh, politiek fataal was geworden. De geschiedenis is bekend. Zijlstra moest toen aftreden. Het bezoek ging niet door. En nu gaat dus zijn opvolger Stef Blok volgende week bij uh, Lavrov op de koffie. En minister Blok benadrukt dat de ontmoeting ook van belang is... om te praten over MH17 en de rol die Rusland speelt in Oekraïne en Syrië. In een ziekenhuis in de Turkse stad Istanbul is brand uitgebroken. Meerdere verdiepingen van het Taksim-ziekenhuis staan in brand. Er is nog niets bekend over mogelijke slachtoffers. Volgens een Turkse nieuwscenter brak de brand uit op de bovenste verdieping van het ziekenhuis. Gebouwen in de omgeving zijn ontruimd. Voor de kofferbakmoord in Drenthe is een tweede verdachte aangehouden. Het is een man uit Emmen. Het slachtoffer, een man uit Klaasina-Veen, werd een jaar geleden doodgevonden in de kofferbak van zijn auto, die half in een kanaal bij Koevoorden hing. Een van de grootste filmsterren van India, Salman Khan, moet vijf jaar de gevangenis in. Hij zou twintig jaar geleden een antilopen, een bedreigde diersoort, hebben doodgeschoten. Khan spreekt de beschuldigingen tegen. De Turkse geheime dienst heeft in 18 landen aanhangers opgepakt... van de geestelijke Fethullah Gulen... die volgens de regering achter de koepoging in 2016 zit. Volgens vicepremier Bosdag zijn zo'n 80 Gulenisten opgepakt. In een aantal gevallen is er samengewerkt met andere geheime diensten... zegt correspondent Lucas Waagmeester. De afgelopen weekend was ik ook één land in Europa in dit kader het nieuws. He, er, waren, er werden zes gulenisten uit Kosovo in de Balkan weggehaald en overgebracht naar Turkije. Er liggen volgens een Turkse krant nog 54 uitleveringsverzoeken klaar voor verdachten in 24 landen. Onder hen zou ook iemand in Nederland zijn. De Tweede Kamer wil opheldering over het bericht dat veel leraren in het basisonderwijs tegen de afspraken in nog in de laagste salarisschaal zitten. Het kabinet was met de schoolbestuur overeengekomen om minstens 40% procent van de leraren in een hogere schaal te zetten. Maar dat is niet gelukt. Sinds 2008 wordt elk jaar 70 miljoen euro vrijgemaakt om het doel te halen. Vorig jaar zaten nog 18.000 leraren onterecht in de laagste loonschaal. En het weer, het is overal droog. Er is wel veel wind en het is een graad of negen. Vannacht kan het plaatselijk gaan vriezen. Morgen geregeld zon, het blijft droog. Temperaturen morgen van 12 tot 16 graden. En in het weekeinde nog warmer met 19 graden. Edwin Gerrit, ze loopt het nou meer vast dan anders op een donderdag? Ja, zeker, dat kan je wel zeggen. Veel ongelukken zijn er gebeurd, Lara. De meeste vertraging is er bij Amsterdam en in het zuiden van het land. Op de A7 Saandam richting Horen tussen Saandam en Purmerend. 9 kilometer vierde met een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht, want daar moeten traumaheli landen. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag... verknopen, te die weer meer. Een half uur vertraging. Dat komt er een ongeluk op de A4 richting Den Haag. En de andere kant op, op de A10 Zuid en Oost richting Almere... is de vertraging een uur, dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt de Bresseplein en Knobel de Riddenkerk... een half uur vertraging, twee rijstroken zijn daar dicht... De A30 Ede richting Barneveld zijn twee auto's tegen elkaar gebotst. Tussen Lunderen en de aansluiting met de A1. Een half uur oponthoud, één rijstrook is dicht. Tot slot de A73 richting Maastricht. Voor de aansluiting met de A2 nog een half uur vertraging. Dan komt er een auto met pech op de A2, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Vertrouwen is een groot goed.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 Als enige examentrainer bewees effectief. Bezoek na Neorauch in de Fundatie ook Kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl Mannen van Nederland, Hans hier, Menno Koekenbakken. Wat? Nog een keer, maar nu zonder Hans alsjeblieft.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 Daarop hebben we met z'n allen een enorm belang om te kijken hoe kun je zorgen dat je die middelen toch kunt verstrekken, die goede zorg kunt blijven leveren, maar tegelijkertijd betaalbaar houdt. Het Academisch Medisch Centrum gaat nu een stap verder... dan onderhandelen met de fabrikant. Lara News Co. Ja, want wat gaan zij doen? Het ziekenhuis in Amsterdam gaat het middel... tegen de erfelijke stofwisselingscyte CTX nu... in de eigen apotheek maken. Ze doen dat omdat de Amerikaanse farmaceut, de fabrikant Lydian... vorig jaar een drastische prijsverhoging doorvoerde. Verslaggever Mark Hamer zag hoe makkelijk het gaat. Wat doet u nu? Ik druk nu de capsules in het capsuleapparaat. zetten we vast. We staan nu in een, uh, op een receptuur, zo heet dat. En dat is een speciale ruimte waar geneesmiddelen bereid kunnen worden. Het grote gedeelte van de capsule dat zit nu in het apparaat. Die zijn nu open. Dus daar kan ik nu de werkzame stof in doen. Voorzichtig. Niet te veel stampen. En terwijl de apothekersassistent bezig is, ook in deze ruimte... apotheker Marleen Kemper, ja, is het nou moeilijk dit klaar te maken? Het, het klaarmaken op zichzelf is niet moeilijk. Dat doen, we, dat doen we eigenlijk regelmatig voor onze eigen patiënten. Maar we moeten wel heel veel regelen om te zorgen... dat, het, uh, dat de capsules elke keer van dezelfde kwaliteit zijn... En zeker bij, bij, dit, uh, bij dit middel was het heel belangrijk uh, dat we goed controleerden... of de grondstof die we gebruiken van goede kwaliteit was. We hebben het nu over CDCA. Ja. Normaal gesproken werd dat keurig door een uh, farmaceut geleverd. Maar nu gaan jullie het zelf doen. Waarom eigenlijk? Um, het is bijzonder dat we dit zelf doen. Normaal kopen we het liefst natuurlijk geneesmiddelen in. Maar dit middel, uh, de CDCA, werd, uh, wordt tegenwoordig voor een dusdanig hoge prijs aangeboden. Dat we genoodzaakt zijn om het zelf te maken. Omdat patiënten uh, moet het zelf gaan betalen. Het kost uh, tussen de 160.000 en 200.000 euro per jaar per patiënt. En voor hoeveel maakt u het? Wij maken het uh, voor... Ik verwacht tussen de 20.000 en 25.000 euro per patiënt per jaar. En daarvan zijn de grondstofkosten... Uh, nemen het grootste deel van dat bedrag voor hun rekening. Nou, en als dan... alle stof in de capsule zit... met de bovenstukjes van de capsule er weer op... met het samengedrukt. We zullen de farmaceuten zeggen... ah, ze pesten ons nou, want uh, ze pakken onze winst af. Ehm, um, ik verwacht dat ze dat zullen gaan zeggen, uh, maar we vinden in dit geval het onredelijk dat, de, dat, dat dit gebeurt, want uh, de firma heeft amper onderzoek gedaan naar dit medicijn. Er zit geen innovatieve waarde aan, uh, aan dit product en wij zijn niet van plan om uh, andere producten te gaan maken waar... Uh, heel veel innovatie ingestopt is van de farmaceut. Ja, en, en er is ook gezegd eigenlijk... Ja, het middel is zo duur geworden... Uh, de verzekeraar zegt... Ja, het echte medicijn vergoeden we niet meer. Ja, klopt. Ja. En, en patiënten zouden dus zelf... Uh, nou, de, de bijna twee ton op jaarbasis moeten gaan betalen. En dat is uh, voor de gemiddelde patiënt niet, uh, niet te doen. Ja. je zegt, het is eigenlijk idioot dat ze dit bedrag vragen. Wij vinden het idioot en daarom hebben we dit alternatief bedacht. Met name om de zorg voor de patiënten te borgen. Klemmetjes los. En dan kunnen ze eruit gehaald worden. Ja, het is in het potje. En dan zijn de medicijnen klaar. Ja, ik erop. Klaar. Is case. Uh, Mark Hamer, hier bij me in de studio. Leg ja. nog even uit. Het heet magistrale bereiding. Ja, het is eigenlijk uh, wat wel vaak gebeurt door de apotheek: het maken van geneesmiddelen voor de eigen klanten. Uh, het gebeurt vooral voor kinderen. Die hebben een uh, minder werkzame stof in een medicijn nodig. Nou, dan wordt het aangemaakt in de apotheek. Ja, hier doen ze het dus met een, uh, met een recept van een medicijn wat, wat, al, uh, wat wel verkocht wordt, mm. wat wel al gemaakt wordt. Maar ja, speciaal uh, de kosten zo uh, uit de pand zijn gerezen. Ja, dan gaan ze het gewoon zelf maken. En eigenlijk alle mensen die in Nederland het medicijn nodig hebben... die worden dan klant bij het AMC. Het is een medicijn tegen de erfelijke stofwisseling, de CTX. Zijn er veel patiënten in ons land die dat hebben? Eigenlijk is het een hele kleine groep, 50 mensen. Maar die mensen hebben dit medicijn wel echt nodig. Ze zijn er echt van afhankelijk, er is geen alternatief. Gebruiken ze het niet, ja, dan kan, uiteindelijk, kan men er aan doodgaan. Nou, ik ging langs bij de ouders van de vijfjarige Julie Bruggeman. Moeder Annelies legt uit hoe belangrijk het middel is voor haar dochter. Zonder het medicijn wordt ze heel ziek. Nu is er niets met haar aan de hand. Het is een heel gezond klein meisje. En als ze het medicijn de rest van haar leven blijft gebruiken... dan uh, gaan we er eigenlijk ook vanuit dat ze nooit last van de stofwisselingsziekte zal krijgen. Nou, nou was er bijna sprake geweest dat jullie het middel niet meer vergoed zouden krijgen. Nu, achteraf, hebben we begrepen dat het plafond voor de verzekeraars uh, bereikt was. Maar voordat wij dat wisten, had het AMC eigenlijk al besloten... dat ze de productie uh, over zouden nemen. Dus wij, hebben, wij zijn nooit heel angstig geweest... Alhoewel we eh, natuurlijk wel eens hebben nagedacht over het feit dat zij de rest van hun leven dit medicijn zal moeten blijven slikken. En eh, nou ja, we hebben wel samen besproken wat als de verzekeraar ooit besluit om het niet meer te vergoeden. Want ja. dan zouden we een probleem hebben gehad. Blij nee, dat uiteindelijk het AMC dit initiatief heeft genomen? Nou ja, in mijn ogen is dat een hele belangrijke stap om deze um, ja, toch wel heel kwalijke praktijken van, van uh, de farmaceutische industrie tegen te gaan. Dus ik, ik, ben er, ja, ik ben er heel blij mee en dankbaar voor dat, dat dit op deze manier wordt opgepakt en aangepakt. Ja, de patiënten zijn blij. Uh, ik kan me dat ook wel voorstellen. Uh, het ziekenhuis heeft uh, misschien ook wat meer ruimte uh, op deze manier. De farmaceuten, jij gaf dat al eventjes aan in je gesprek. Uh, ja, die zijn niet blij natuurlijk. Nee, nee dat, dat denken ze bij het AMC ook. Uh, officiële reactie is nog niet gekomen. We hebben natuurlijk ook geprobeerd, uh, geen reactie gekregen. Uh, in het AMC denken ze wel dat er uiteindelijk een juridische procedure komt. Het AMC heeft advocaten. Ze hebben het ook wel uitgezocht. Ze denken dat ze kunnen... Binnen, binnen de wet blijven. Maar ja, ze verwachten ook eigenlijk dat de farmaceuten, wel een beetje alle juristen van de Zuid als leeg zullen trekken... Hmm. en uh, ze proberen te, uh, hun gelijk te krijgen in de rechtszaal. Nou ja, bij het AMC wachten ze een beetje af. Uh, wat dat betreft, maar ze zeggen wel... ja, mochten we dit nou verliezen... ja, dan is de minister, Bruno Bruins, uh, aan zet. Dan zou hij de wet moeten veranderen. Nou, hij is ook met een reactie gekomen. Ik heb hem hier uh, op papier. Korte, korte reactie. Allereerst zegt hij... ja, het gebruik van geregistreerde geneesmiddelen... heeft de voorkeur... Maar maar, wel een op apart zinnetje, opvallend zinnetje... het misbruiken van een registratie van een al bekende oude stof... met als enige doel om de prijs op te drijven... en vette winsten te maken, keur ik ten zeerste af. Dat kan echt niet. Dat zegt de minister nu al. Ja, dan dus dan staat hij achter wat het AMC doet. Dat doet, zegt hij op eigenlijk, op dat, eigenlijk wat dat he? betreft. Ja, wel, uh, goed. Ja. Hij wacht dat ook helemaal af en uh, hij gaat zich er verder in verdiepen. Ben benieuwd of dit nog een staartje krijgt. Mark Hamer, dank je wel. Veel staartjes op de weg, Edwin Gerritsen. Ja, veel nasleep van ongeluk. En ook weer nieuwe ongeluk, Lara. Veel vertraging ook bij Amsterdam. Op de Ring van Amsterdam de A10 Zuid in beide richtingen een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A73 Nijmegen richting Venlo voor knopend het Vonderen nog 20 minuten. En op de N2 de Randweg Eindhoven vanuit Maastricht. Een half uur vertraging voor knopend Batendorp. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. Het is 15 minuten over vijf. De Russen hebben nooit het zenuwgas Novichok gebruikt of in handen gehad. Dat zei de Russische ambassadeur vanmiddag op een persconferentie in Londen. Het hol van de leeuw eigenlijk. En Zo breekt er weer een nieuwe episode aan in de diplomatieke ruzie... tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk... over de vergiftigde voormalige spion, Skripal en zijn dochter. Gisteren werd na een stemming duidelijk... dat de internationale organisatie tegen chemische wapens, de OPCW... geen gezamenlijk onderzoek wilde. Vandaag haalde de Russische ambassadeur flink uit. Correspondent Tim De Wit was daarbij in Londen. Uh, so basically uh, we never produced any uh, We don't have any chemicals left in Russia. Uh, so basically uh, this is just the fact of life. ambassadeur zegt dus dat Rusland het zenuwgas nooit heeft geproduceerd en dat er geen chemicaliën meer te vinden zijn in Rusland. Tim De Wit zo'n harde ontkenning die hebben we nog niet van de Russen gehoord volgens mij. Nee, dat klopt. Nee. En uh, de ambassadeur die herhaalde dat vanmiddag wel drie keer... Uh, tijdens die persconferentie... Uh, dat Rusland dus nooit het gas in bezit heeft gehad. Het ook nooit heeft geproduceerd. En hij zei, uh, sinds 1992 al... beschikken de Russen überhaupt niet meer over uh, chemische wapens. En dat is een hele stellige ontkenning... Uh, die nog maar eens de onschuld van Rusland moet bewijzen... in dit verhaal, zei de ambassadeur. Terwijl de Britten en ook uh, de zo'n 25 westerse landen... waaronder ook Nederland, uh, die de Britten steunen hierin... Uh, die houden Juist vol dat dit zenuwgas al sinds de Sovjet-tijd door de Russen wordt gemaakt. Mm -hmm. En vandaag uh, lekte ook nog eens uh, via de. Times krant hier het verhaal uit dat de Britten zelfs informatie hebben... in welke fabriek in Rusland dit gas, dit Novichok gas... precies is geproduceerd, dat voor deze aanval is gebruikt. Maar goed, dat wijfde de ambassadeur allemaal weg als onzin. Uh, hij zei van dit zijn allemaal maar verhalen in de pers. Uh, wat ik wil zien is keihard bewijs. En daarin heeft hij wel weer een punt natuurlijk. Want de Britten hebben het keiharde bewijs nog niet openbaar gemaakt. Nee, precies. Wat was de toon verder tijdens die persconferentie? Zou die kunnen beschrijven? Ja, het was toch wel een opmerkelijke bijeenkomst. Het was op de residentie van de ambassadeur hier in Londen... in een van de duurste straten in Londen ook. En eh, ja, deze ambassadeur maakte een hele triomfantelijke indruk eigenlijk. Hij was ook heel zelfverzekerd. Hij deelde voortdurend sneren uit naar de Britten. Hij zei tussen de regels ook weer dat hij... Eh, of dat de Russen eh, de Britten zelf nog altijd verdenken... van verantwoordelijk te zijn voor deze zenuwgasaanval. Hij zei bijvoorbeeld eh, zoiets als... het is toch wel erg toevallig dat er zoveel Russen de afgelopen jaren onder verdachte omstandigheden overlijden in Groot-Brittannië. Daarmee suggereerde die dus inderdaad... dat de Britten daar zelf voor verantwoordelijk zijn. Eh, kijk, wat we aan het zien zijn momenteel... is echt een informatiegevecht eh, tussen Rusland en Groot-Brittannië. En eh, wat we ook hebben gezien de afgelopen dagen... is dat de Russen toch wel wat zwakke plekken hebben gezien bij de Britten. We zagen bijvoorbeeld het feit... dat het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken... gisteren een tweet moest verwijderen... dat daar verkeerde informatie in stond over ja. Rusland. Nou, daar sprongen de Russen natuurlijk meteen op. Uh, ook het feit natuurlijk dat de Britten zelf uh, al wekenlang heel stellig zijn, dat ze uh, vanaf het eerste begin al richting Rusland wijzen, maar ondertussen nog altijd niet hun kaarten op tafel willen of kunnen leggen, zoals de Britten zelf zeggen, omdat hun bewijs vooral is gebaseerd op geheime inlichtingen, geheime informatie. Ja, en die uh, gaat de regering niet zomaar openbaar maken, zeggen ze. Ja, daarin uh, merk je dat die ambassadeur daar heel erg op inspeelde. En daarnaast zei hij nog eens, je refereerde net al even aan die stemming bij de OPCW uh, gisteren in de Den Haag, die uh, organisatie die strijdt voor het verbod op de chemische wapens. Uh, hij zei: Die stemming verloor Rusland weliswaar. Het was 15% tegen zes, maar er waren 17 landen die zich onthielden van stemming. En daaruit concludeerde hij, die 17 landen die zich afzijdig hielden... die vinden het Britse verhaal blijkbaar ook niet sterk genoeg. Kortom, hij wil daarmee natuurlijk suggereren... het is echt niet zo dat de hele wereld Groot-Brittannië steunt... want verder dan veel EU-landen en de NAVO komen ze op dit moment niet. Denk je dat de Britten boos zullen zijn over deze persconferentie... en wat er gezegd is? Ja, kijk, de, de, dit zien de Britten toch weer als weer opnieuw olie op het vuur gooien... wat deze ambassadeur vanmiddag aan het doen is geweest. Ze vinden het uh, ook ongehoord hoe de Britten hiermee uh, omgaan. Wat wel opmerkelijk was, een Britse journalist... die vroeg de ambassadeur ook waarom hij zo lacherig en, en triomfantelijk deed... alsof Rusland dit als een spelletje ziet, mm -hmm. uh, zei die journalist. En, en daarop zei die ambassadeur zelf, nou dit is nou eenmaal mijn stijl... Nou goed, dat was natuurlijk wel een opmerkelijk antwoord. En uh, volgende week gaat dit verhaal toch ook weer spannend worden. Dan komen namelijk de resultaten van dat OPCW-onderzoek... dat onafhankelijke onderzoek, dat onafhankelijke instituut... dat dus de afgelopen weken ook heeft gekeken naar uh, het zenuwgas... wat precies gebruikt is. Um, nou ja, volgens de Britten gaat dat waarschijnlijk er uh, toe leiden... Dat, uh, dat bewijs wat geleverd wordt weer richting de Russen gaat wijzen. Maar de ambassadeur vanmiddag, de Russische ambassadeur, die zeiden ook alweer meteen twijfel of Rusland die resultaten wel gaat accepteren uiteindelijk. Ze willen eerst, om maar een voorbeeld te noemen, uh, weten welke inspecteurs van de OPCW eigenlijk onderzoek hebben gedaan. Of die wel te vertrouwen zijn, wat hun achtergrond is. Kortom, je merkt dat Rusland uh, door blijft gaan met verwarring zaaien en, uh, en ook vooral twijfel zaaien. Ja, duidelijk. Tim De Wit vanuit Londen. Dankjewel, Tim.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 schreef zijn nieuwste single Paper Crown niet verrassend... voor zijn broer Noel, met wie de vete onafgebroken voortduurt. Morgen trouwens gaat de kaartverkoop van start... voor zijn concert in Amsterdam op 23 november. Ik weet niet hoe laat dat gaat beginnen. Zes minuten voor half zes. MBO-studenten van het Drents College in Assen... maken binnenkort een heel bijzondere studiereis. Ze gaan namelijk meedoen aan een rally in de woestijn van Marokko. De auto hiervoor hebben ze zelf verbouwd. Nou, vandaag was hij zo goed als af. Verslaggever Matthijs Holtrop vanuit de garage. Een profiel zo dik als je duim op de banden. En dat is nodig onder die rode jeep. Want straks gaat deze bolide door Marokko scheuren. Door de woestijn. Ik ga ook mee. Ik euh, zorg voor de, voor de media-aandacht en de pers... Oh, dan sta je bij mij goed, hè? Ja, dat klopt. Nou, vertel maar, wat gaan jullie doen? Uh, nou, wij gaan meedoen met de Desert Challenge. Het is uh, vorig jaar in september begonnen als een uh, idee van een leraar van mij. En uh, nou, het idee is uh, eigenlijk direct uitgebloeid uh, tot een project. Een spannend evenement voor 14 mbo-studenten in totaal. Maar het draait natuurlijk ook om de voorbereiding. Het onderhanden nemen... En het klaarmaken van deze auto. Oh, dat zijn uh, smalle stoeltjes. Ja, dat klopt. Ja. Speciaal voor onze uh, postuur gemaakt. Uh, ja, dat is ook wel een, uh, een handigheidje om daarin te kunnen komen. Een uh, oefening baat kunst, zeg ik maar zo. Ja. Ah, de deur zit dicht. Dit is geen dashboard zoals ik gewend ben. Ik heb nee, ook geen nee, supernieuwe nee, auto. maar nee, nee, nee. Hier heb je een heel paneel hè, met uh, stekketjes, met een schermpje. Wat ja, is dit stop. eigenlijk? Dit is de Terratrip. Dat is, uh, je kunt een beetje zien als een stappenteller. trip, uh, ja. Voor een auto, zeg maar. die meet uh, elke meter die je aflegt. Je meet, je pakt je signaal van de, vanaf een de versnellingsbak. Maar gaat het dus, om uh, gps of om... Uh... Nee, het is meer de meters die je aflegt. Maar ik heb straks een, uh, een roodboek in mijn handen. En uh, daarop staan een aantal meters die ik moet rijden... totdat ik weer een volgende stap moet uitvoeren. Dat is echt ja. gewoon om jezelf terug te vinden op de kaart. Ja, die ja, in de woestijn natuurlijk alleen ja. maar bestaat uit uh, rotsen. Ja, klopt. Ja. Precies zo. Dus één foutje op dat uh, apparaat en je weet niet meer waar je bent? Nee, dat, dat zou dat zou nog goed mis kunnen lopen. Ja. Als, je, als je er één, één of twee graden na zit dus, en je rijdt 10 kilometer verkeerd, dan ben je aan een heel ga, een stuk uh, verkeerde pad straks. Zagen het werk laten doen, hè? heb ik altijd geleerd. Ja, dat klopt. <laughs> ja. Nou, dat is ook wel aardig geluk, moet ik zeggen. Hoor. Wat ben je aan het doen? Uh, ik maak op dit moment maak een uh, houten bodempje voor de versteviging van een kistje... waar de, de achterste differentieel in kan. De reserve, differentieel. Waar de wat reserve in kan? Het differentieel. Dus, wat is een differentieel? Uh, een differentieel dat is um, de auto die achter de aangedreven is. En uh, die zorgt ervoor dat beide wielen tegelijkertijd op de, op de juiste snelheid mee kunnen draaien. En uh, daar, uh, daar dient het differentieel voor. Dus dat mocht die stuk gaan. En dat is aan bak zo meteen en half een eentje mee op reserve. jij mag ook mee hè, naar Marokko. <tie> ja klopt mag ook mee. Ja, is dat een eer? ja. ja, dat is een kans dat ik nooit weer ga krijgen denk ik. hoe is dat voor jou geweest? wat heeft dit project jou gebracht? Uh, ja, uh, heel veel uh, eigen verantwoording. oh ja? ja, je bent uh, nou eigenlijk uh, met je eigen projectje bezig en iedereen die heeft zijn eigen deel uh, en aanbreng daarin. dus je moet op, als je wat doet, dan moet je het ook direct goed doen, zodat het ook direct af is. en dat uh, je ook vol, volle moed tegen iemand kan zeggen van, hé, hey, dat is klaar. En daar hoef je je geen zorg meer om te maken. Ja. Dus dat heeft jou echt iets gebracht voor de rest van je leven? Ja, dat ja. kan je het wel zeggen, ja. Hoe is het nou bepaald wie er uiteindelijk in die auto mag zitten? Uh, ja, dat moest je voor opgeven voor nou, een soort van sollicitatie. Daar is de keuze uit uh, gemaakt door de twee leraren. Nou, dat was een uh, van de moeilijkste dingen die ik heb gedaan in mijn leven. Je hebt een team gezien die uh, superhard heeft gewerkt met z'n allen. Zegt Chris Ensting, een van de docenten. En van de 14 deelnemers mochten er zo vijf mee. Dus we moesten mensen uh, afwijzen. En dan moet je kunnen onderbouwen. En uiteindelijk uh, is iedereen er ook mee eens. Maar uh, je gunt het natuurlijk iedereen. Uiteindelijk zit er ook maar één iemand naast je. Ja, dat klopt. Ik weet niet als die de gelukkigste is. Dat gaan we na de rally zien, want het is een zware taak. Maar waarom, ja, wat maakte dat het allermoeilijkste? Uh, dat je mensen ziet uh, hier uh, in de school... dat ze uh, s'avonds laat doorgaan, dat, uh, dat de school dichtgaat... en dat ze echt de praktijk uit worden gestuurd. Nou, volgens mij is dat uniek voor een school. Meestal uh, moet je zorgen dat de leerlingen binnenkomen. Hier moeten we proberen deze groep om eruit te krijgen. En dat de mensen heel veel vrije tijd en energie erin hebben gestoken. En uh, ja, dat ze daar... Uh, niet beloond worden dat ze mee mogen. Meedoen is winnen. Ja, daar Weet je de Olympische gedachte? Ja. De autobrug kan aan de kant. Want de jeep kan naar buiten. Nog één keer een doekje eroverheen. Hij lijkt al schoon, maar er zit blijkbaar toch nog iets. Ja, vingervlekken. Kan niet zo goed tegen. Dat zijn echt de puntjes op de i, hè? Ja, dat zijn echt de laatste puntjes. Ja. Hij is nog helemaal klaar, dus... Uh, ik, uh, ik zou zeggen, kom erop met Marokko. En uh, wij zijn er klaar voor. Er zijn deze winter een record aantal dieren gestorven in de Oostvaardersplassen. En dus is de discussie over het natuurgebied weer helemaal terug. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. De VVD komt met een plan om onze privacy onderling op internet te beschermen.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 Schiphol heeft een rechtszaak over 2700 extra zomervluchten verloren. Capaciteit die over was van de winter mag in de zomer worden benut... heeft de rechter beslist. Corendon, EasyJet en Tui hadden een kort geding tegen het vliegveld aangespannen. In de Turkse stad Istanbul heeft brand gewoed in een ziekenhuis. Het vuur brak uit op het dak van het Taksim ziekenhuis. Volgens nieuwszender CNN Turk zijn er geen gewonden... De Minister Blok van Buitenlandse Zaken gaat volgende week naar Rusland. Zij gaat praten met minister Lavrov. Nu de relaties met Rusland onder druk staan... moeten we de kanalen openhouden, zegt Blok. En de Tweede Kamer wil opheldering over het bericht... dat veel leraren in het basisonderwijs... tegen de afspraken in nog in de laagste salarisschaal zitten. Het kabinet was met schoolbestuur overeengekomen... om minstens 40 van de leraren in een hogere schaal te zetten. Maar dat is niet gelukt. Jan, dankjewel. We gaan naar het weer. Willemijn Hoeberg. vertel eens, wat heb je voor ons in petto? Nou, steeds <laughs> hogere temperatuur. <laughs> ja, dan denk ik, waar ga ik beginnen? <laughs> Als eerste toch maar over die temperatuur. Ja. Want we hebben eerst een koude nacht uh, voor de boeg. Met uh, <laughs> landinwaarts op een aantal plaatsen toch net wat uh, lichte vorst. Dus de plantjes nog even naar, naar, naar binnen. Dat is daarna niet meer nodig. Want dan ligt de temperatuur in de nacht rond zo'n 6, 7 graden. Hm. En overdag gaan we... Zeker in het weekend uh, richting de 20 graden. Morgen nog niet, morgen 11 graden op de Schelling. Denk 15, 16 graden in het zuidoosten van ons uh, land. Maar morgen al wel uh, behoorlijk wat uh, zonneschijn. Um, gehinderd misschien door wat sluierwolken. Maar goed, mag het pret niet te drukken, wat mij betreft. En verder, in eerste instantie weinig wind. Nou, die gaat in de loop van de middag wel wat meer uh, aantrekken. Ja. Nou ja, en dan dus dat weekend, wat in ieder geval zaterdag droog is. Waarbij de zon veel gaat uh, schijnen. En zondag geeft nog een beetje een onzekerheidje. Zich, brengt dat met zich mee. Vooral voor het westen van het uh, land. Omdat daar een uh, zon voor ligt met bewolking en regen. Als die iets meer richting het oosten schuift. Dan kan er in het westen zomaar een bui uh, gaan vallen. Ah, okay. En anders is het overal droog. En dan wordt. Wordt het opnieuw gaat of 20 op veel plaatsen? Nou, dat zou verrukkelijk zijn. Dankjewel Willemijn. Wij gaan kijken hoe het is op de weg inmiddels. Edwin Gerritsen, wat een drukte zeg. Zeker, ruim uh, 600 kilometer file. Er zijn veel ongelukken vanmiddag. De spits is daardoor drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging is er rond Amsterdam en in het zuiden van het land. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd met vier auto's. Tussen Knoopwet Aanzelo en Afrit Markelo, 20 minuten vertraging. Eén rijstrook is dicht. De A7, Saandam richting Hoorn, is de weg weer vrij. Tussen Saandam en Afritweide-Wormer nog een half uur vertraging. Op de Ring van Amsterdam is het druk. Op de A10 West en Zuid in beide richtingen ruim een half uur vertraging. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda... voor knooppunt plein nog een half uur. De linkerrijstrook is dicht. En op de N2 de Randweg-Eindhoven vanuit Maastricht... tussen Hightech Campus en knooppunt baten 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij.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 Zaterdag op NPO 2. De nieuwe dramaserie Exportbaby over kinderhandel. Hoe zouden we op Magia geld over naar Oeganda? Het hoort gewoon bij die adoptie. Iedereen betaalt dat. Stefan de Wallen en Rivka Lo in Exportbaby. Baby. Ik ga naar Afrika omdat ik niet kan leven met wat ik niet weet. Vanaf zaterdag om tien over half elf bij Caro en Cervé op NPO 2. De doe it self hypotheek van MoneyU. 100% online en tegen een scherpe rente.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 de beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Kreon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Zes minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws in Kool. Ik neem u mee naar de Oostvaardersplassen. Nog nooit eerder zijn er in de winter zoveel grote grazers gestorven... in deze plassen als dit jaar. Meer dan de helft van de populatie herten, paarden en runderen kwam om het leven. Volgens de kennis is dit helemaal volgens de natuurlijke schommelingen. Verslaggever Jeroen de Jager ging het gebied in om zich te laten bijpraten... door onder andere Hans-Erik Kuipers van Staatsbosbeheer. We gaan uh, nu in de, de landcruiser naar, uh, naar de Driehoek. Daar rijden we langs het water en uh, krijgen daar een, een zicht op, op het gebied. Op het en kent. gaan we dan ook, ook, ook beesten zien, grazen zien ja, die liggen dan. te sterven? De, nou, dat denk ik niet, want dat zijn we meestal voor. We proberen zoveel mogelijk dieren voordat ze dood sterven gewoon te schieten en uit het gebied te halen. Hoppa, in de Land Rover. Hier achter de wind. Hoe lang is het geleden voor u dat u het gebied in bent geweest? U houdt het gebied in de gaten als ecoloog en natuurbeheerder. Ja, we doen hier wetenschappelijk onderzoek... naar het functioneren van de populaties, grazers... en ook de effecten op, hun vegetatie, op de vegetatieontwikkeling. En wat verwacht u nu te zien na deze winter? Minder grazers, dat is heel duidelijk... Uh... De populatie heeft een flinke klap gehad... maar dat hoort ook een beetje bij het gebied en bij het ecosysteem... zoals het hier functioneert. Dus dat soort variaties hoort bij een, bij een ecosysteem als dit. Natuur is nooit constant. Van kijken nu vanuit de auto naar een klein kuddertje hechten... Hè? aan de overkant van het water. Zie je nou ook al, want hier staan er een stuk of acht bij elkaar... zie je daar ook al verschil tussen zwakkere en sterkere exemplaren... Ja, zeker. Je ziet hier drie mannetjes, vijf vrouwtjes. Dus één mannetje in mindere conditie. Maar ja, zo gaat het. Elk dier, elke, elke hinde, edelhert... die maakt in zijn leven wel tien, 15, 20 nakomelingen. Ja, en één of twee daarvan zullen overleven en zich ook weer voortplanten. Dus het is onderdeel van het natuurlijke proces hier... dat niet alle dieren altijd van de ouderdom zullen overlijden. Dus is the point of return. Maar we gaan niet gewoon even uitstappen. Ja. Als we even kijken naar die uh, sterfte, Hans-Erik ja. Kuipers. Uh, 3000 beesten de afgelopen winter dood. Meer dan de helft van het aantal grazers dat hier in de Oostvaardersplassen rondliep. En die worden elke dag opgeruimd, toch? Door ploegen. Ja. Dat is best ja. veel werk. Ja. Dat betekent inderdaad dat er uh, na s ochtends direct het gebied ingegaan wordt... Daar wordt gekeken naar de, hoe de conditie van de dieren is. Er worden dieren geschoten. En vervolgens worden die meteen door een andere collega weer meegenomen met de keeper. maar 90% van de dieren die, die uitvallen in, het, in de winter schieten. En dan zo'n 10% natuurlijke dood. Dus je, wat je schiet, dat, dat nemen we ook mee. Ja. Je had er dus 30 per dag gemiddeld uit. Ja, dat is snel uitgerekend. Ja. Uh, ja. En dat is uh, enige, sommige dagen meer, andere dagen minder. Ja. Ja. Uh, Han Olf, um, heel opvallend hier nu. We zien helemaal geen dieren. Helemaal geen gazers, geen koninkpaarden, nee. geen edelhechten, geen runderen. Ja, klopt. Het is een, uh, het is een koude, winderige dag. Hè. Dus de dieren die, uh, zoeken ook de wat meer beschutte plekken op. We staan hier in een, uh, op een vrij uh, open stuk. Even naar de sterfte tot nu toe, deze winter. Het is nog nooit zo hoog geweest. 57% van het aantal dieren, dat zaten er voor de winter 5230 of zo, is overleden. Ja, dat klopt. De populatiegrasus is vanaf 92 heel sterk gegroeid... van enkele tientallen dieren naar duizenden dieren. Vanaf ongeveer 2008 is de populatie ongeveer op draagkracht. Dat wil zeggen dat die sindsdien niet meer grootschalig veranderde. Maar nu krijgen we een speciaal soort dynamiek... dat in hele zachte winters overleven veel dieren tot aan vorig jaar. Toen hebben we eigenlijk een aantal zachte winters op rij gehad. En toen waren er vorig najaar zoveel dieren... dat ze in lage conditie de winter heen gegaan zijn... Als er dan een normale winter komt, zoals nu, dan is er heel veel sterfte. En hoe kijkt u, want dit cijfer zal voor actievoerders... die we de laatste tijd hier rond dit gebied hebben gezien... aanleiding zijn om te zeggen, zie je nou wel, er wordt massaal gestorven. Hoe... Kijkt u dan aan tegen de reactie van die actievoerders? Ik denk de Oostvaardersplassen, 5000 hectare... is een van onze grootste natuurgebieden in Nederland. Dus ja, je kan daar anders tegenaan kijken. Het belangrijke is dat de dieren die hier leven... dat zijn geen huisdieren. Dus je moet oppassen om de wetmatigheden en de principes... ook ethisch die wij op onze huisdieren hebben toegepast... steriliseer ze maar, geef ze 12 maanden per jaar een overmaat aan eten... geef ze beschutting als het koud is. Ja, die wetmatigheden zijn niet van toepassing... Op wilde dieren, we hebben het hier over natuur. En, en gelukkig is er voor dit soort natuur ook in Nederland nog steeds ruimte. En dat zei Han Olf, hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer. Ik praat door over de dierensterfte in de Oostvaardersplassen... met woordvoerder Karin Schulting van de actiegroep Club Animal Life Flevoland. Zij voerde actie tegen dierenleed in het natuurgebied. Ja, en nu zijn dus de exacte cijfers, uh, sterftecijfers bekend. Mevrouw Schulting, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zeggen deze cijfers u... Nou, deze cijfers ja, zeggen mij, maar ook uh, iedereen eigenlijk, wat wij dus al een lange tijd uh, zeggen en wat al jaren bezig is, dat uh, het hele protocol wat nageleefd wordt, of wat ze graag na willen leven, dat dat gewoon niet werkt. Het is gewoon een mislukt experiment. Ik hoor de ecoloog zeggen, je mag de wetmatigheden uh, die je toepast op huisdieren niet ook toepassen op wild. Wat vindt u daarvan? Uh, dat kun je normaal ook niet toepassen, maar dat, dat is hier ook helemaal niet van toepassing. Ten eerste zijn wij, uh, uh, wat wij wel eens horen, geen stel die even niks te doen hebben en daar een beetje voor ons plezier gaan staan uh, uh, uh, voor. Oh, bent u zo weggezet? Uh, wat zegt u? Bent u zo weggezet? Zo zijn we alles weggezet, inderdaad. En uh, uh, wij zijn mensen met heel veel ervaring. Uh, mensen hebben uh, paarden, uh, het zijn boeren. Uh, uh, we hebben met wilde, wilde dieren gewerkt. En uh, ook voor hun geld. Uh, uh, deze ecoloog zei dat uh, nou ja, een beetje heel uh, frappant. Uh, uh, we kunnen het niet met huisdieren vergelijken. Maar zij hebben deze dieren in het gebied geplaatst. Het mm -hmm. is een menselijke, we zeggen altijd, het is cultuur met dierenleed. Uh, uh, dit gebied is gecreëerd. Onder zogenaamde deskundigen. Nou, de deskundigen hebben nu al, behalve Frans Vera dan eigenlijk allemaal een verklaring afgelegd dat dit experiment ja, mislukt is. U zegt eigenlijk, dit ecosysteem, waar ook aan gerefereerd wordt uh, in de reportage, zojuist van Jeroen de Jager, dat is een mislukt ecosysteem. Daar past, daar kan dat wild niet in voortbestaan. Nee, ten eerste, de, de, de dieren, het zijn geen wilde dieren, het zijn gedomesticeerde dieren. He, het, het paard, het koninkpaard, is niet van oorsprong wild. Dat, dat is een gefokt ras. Uh, de hekrunderen eens gelijk. Uh, dus bij uh, de, de paarden uh, door hun hoeven, één uh, die, die, die vertrappen het hele gebied, uh, waardoor je natuurlijk ook al een, een verstoord uh, systeem krijgt. Uh, en uh, ze, ze passen niet op de grond die daar uh, is. Uh, er zijn te veel dieren. Waardoor uh, dus uh, constant maar afgeschoten zou moeten worden. En wat dus ook gebeurt, massaal. Het is gewoon eigenlijk. Wij spreken inmiddels al van massamoord. Uh, want een andere benaming kunnen wij er niet voor, uh, voor vinden. En mm. deze dieren horen daar gewoon niet. Het zijn uitgezette dieren. Net als je echte wilde dieren in een dierentuin zet. Met een hek eromheen. Daar heb je zorgplicht voor. En dat heb je hier ook voor. Want de dieren kunnen niet migreren. Dan heb je echt de natuur. Als de dieren naar buiten kunnen... Ja, dan kunnen en... ze weg. Maar ja. wat moet er dan gebeuren met die investeren in de 2000 grote grazers van dit moment? Nou, uh, wij hebben daar verschillende oplossingen voor. We zijn nu nog met een extra oplossing bezig... wat zou betekenen dat in principe alle dieren daar weg kunnen. Daar kan ik nog niet over uitbreiden, maar dat uh, proberen wij uh, te bewerkstelligen. Maar in welke uh, richting moet ik dan denken? Uh, uh, in principe gewoon alle dieren eruit. En ja, dan maar, maar, ho, ho, uh, niet stop. afschieten, want nee, maar, dat maar, is waar wij heen willen. U zegt alle dieren eruit. Ja. Hoe gaat, u, gaat u dat zelf dan doen, of? Nou, dat doen we met uh, uh, gecombineerde groepen, uh, waarvan wij weten hoe of wat. Uh, dat Die dat uh, kunnen regelen. En, uh, maar het gaat ons erom dat het stopt. Dit beleid moet stoppen. Ja, maar en, u, en ik begrijp die moet dat de u de uit protest... Worden, ...zodat je een natuurlijk verloop krijgt. Niet Mag nog ik u even onderbreken? Want ik wil heel graag weten wat u nou bedoelt. En ik begrijp het nog steeds niet. U zegt, wij gaan die... Gaan, gaat u nou zelf die dieren daar weghalen? Nee hoor, nee, u wilt oh. mij wat in de mond liggen. Maar nee, dat, nee dat ik begrijp, begrijp u <laughs> gewoon niet. Nee hoor, uh, wat ik zeg, daar ga ik verder niet over uitbreiden. Dat is een plan wat we dan wel uh, voorleggen. Uh, het gaat ons erom dus dat je de dieren herplaatst. Dus eruit haalt uit die OVP. Want dat werkt niet, dus dan gaat het herplaatsen. Nou, daar kun je allemaal verschillende oplossingen voor bedenken. Hè? Dat, dat, dat mag iedereen dan even zelf doen. Maar uh, je kunt ook zeggen van, we gaan in ieder geval uh, steriliseren of kastreren. Uh, Want alle Paarden en runderen kun je gewoon kastreren. Mm -hmm. dat, dat je geen aankomelingen krijgt. In principe kan een het ook striel gemaakt worden. Want u, maar vindt, heb je u vindt wel dat, dat u zo op die manier mag ingrijpen hier bij deze dieren? Ja, wij okay. vinden dat je daar zeker op deze manier moet ingrijpen. Want het alleen afschieten, dat, dat werkt niet. Dat blijkt ook wel. Uh, het is al 22 jaar uh, ellende daar. Goed. En dat moet gewoon nu ophouden. Uh, wij stoppen ook niet eerder dan het ophoudt. Karin Schulting van actiegroep Club Animal Life Flevoland... naar aanleiding van het bekendmaken van de sterftecijfers in de Oostvaartersplassen. Mevrouw Schulting, dank voor uw reactie. Graag gedaan. Nog even naar de weg, Edwin Gerrits. Het is een drukke spits door ongelukken. De meeste viders bij Amsterdam en in het zuiden van het land. Het drukste moment hebben we nu achter ons. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Gratem en Sint-Joost... drie kwartier vertraging door een ongeluk. Alleen de vluchtstrook is daar nog open... En op de 28 Zwolle richting Groningen is een ongeluk gebeurd tussen Stapporst en de Wijk. Ruim een half uur vertraging. In de Filipijnen gaat het eiland Borokai zes maanden lang op slot. Dat Boracay volgens president Duterte... hebben mensen daar een bierput en een visvijver van gemaakt. Het is een tropisch eiland en hij ziet geen andere oplossing. Een half jaar lang zijn toeristen op het tropisch eiland verboden. Dit moet het eiland de tijd geven om te herstellen van de milieuproblemen... waar het al jaren mee kampt. Ik spreek met Stephanie Verbeek, hoofd van het Oceanenprogramma... van het Wereld Natuurfonds. Um, ja, mevrouw Verbeek, goedemiddag. Zo'n drastische maatregel, uh, herkenbaar voor Duterte, die uh, houdt van drastische maatregelen. De vraag is natuurlijk uh, of dat nodig is. Nou, ik, ik denk dat het is in ieder geval goed is dat er aandacht voor is. Uh, er is uh, wereldwijd hebben we problematiek natuurlijk met verontreinigingen en plastics. Uh, de maatregel van zes uh, maanden is een vraag of dat een oplossing biedt. Uh, het is een klein gebied. Het is één uh, kilometer breed en 9 kilometer lang. Je moet voorstellen dat het kleiner dan Schienbonnikoog Oog. Uh -huh. uh, maar er zijn ontzettend veel toeristen. En je moet dat wel reguleren, want op het moment dat er te veel mensen zijn op zo'n klein eiland... heeft dat natuurlijk zijn impact op uh, op, de natuur, op het eiland zelf, maar ook op het gebied eromheen. Dus uh, er is vooral behoefte aan een structurele verandering. Niet even ja, zes precies. maanden, maar veel langer. Ja, precies. Dus er is uh, na deze zes maanden ook ander beleid nodig. Maar even terug naar die zes maanden. Zou het eiland dan kunnen herstellen of is dat tekort? Nou, zes maanden is over het algemeen te kort. Op het moment dat er echt sprake is van schade door verontreinigingen. en bepaalde soorten zijn uit het gebied eh, verdwenen of zijn afgestorven, dan kan het niet zomaar terugkomen. Dus op het moment dat je eh, herstel wil van de natuur, dan moet je echt een lange adem hebben. En dat kan soms gaan over jaren. Afhankelijk van de, hè, de tijd waarop en de, de mate waarin er verontreinigd is. Ja, ja. Wat, wat, wat treffen. Uh... Treft u daar aan, of uh, uw uh, collega's, wat, hoe, wat is er met dat eiland en de zee? Nou, je ziet dat op, uh, op verschillende eilanden... waar bijvoorbeeld de riolering niet goed ge georganiseerd is... en waar afval niet goed georganiseerd is... dat op het moment dat dat direct op het RIF wordt geloosd... dan gaat dat meteen schade veroorzaken aan het RIF... U moet voorstellen, koraal uh, leeft onder zeer extreme omstandigheden. Hè? Heel warm en heel zout. Ja. Maar op het moment dat je dat nog verergert, dan, uh, ja, dan heeft dat zijn impact. Dat is deels ook door klimaatverandering. We zien dat wereldwijd door klimaatverandering koraal afsterft. Maar op het moment dat er ook nog eens verontreinigingen overheen komen, dan sterft het koraal af. En het koraal is ontzettend belangrijk voor allerlei soorten vis en allerlei andere diersoorten. En daar zijn wij natuurlijk ook weer van afhankelijk. Ja. Op dat eiland is dat natuurlijk een van de eerste inkomstenbronnen. Het is een het is een toerisme trekker, er wordt heel veel gedoken. Er zitten prachtige soorten omheen, zoals de walvishaai, grote roggen. Ja, op het moment dat dat systeem wordt aangetast, dan raak je die soorten ook kwijt. En u zegt eigenlijk dat er is een structurele oplossing nodig is. Zes maanden oké, okay. nou goed, misschien kan het enigszins herstellen dan, maar het is vooral belangrijk dat er. Nou, ik hoor u over riolering, ik hoor u over afval, dat dat goed beheerd wordt, maar vooral dat er niet te veel mensen op het eiland zijn. Nou ja, op die manieren kun je dat doen, inderdaad. Je kunt zorgen dat uh, de, de, de riolering, afvalwaterzuivering, afvalbeheer beter wordt. Moet ik wel zeggen dat bijvoorbeeld uh, wereldwijd uh, kampen met een plasticsprobleem. En dat plasticsprobleem is heel groot in Azië. Uh, en dat is niet alleen maar het probleem van dit eiland. Dus dat is echt iets wat je mondiaal zou, zou moeten aanpakken. Okay. Um, en 60% van de plastics op dit moment uh, komt ook uit uh, dat gebied. Er zijn vijf landen die daar verantwoordelijk voor zijn. En daar zijn de Filipijnen er één van. Dus Oké. Okay de Pijnen zelf is er ook een grote opdracht. Duidelijk. Maar ook regelgeving zoals hè, waar mogen uh, hotels staan... hoeveel toeristen mogen er op dat eiland komen... en moeten we niet beschermde gebieden op dat eiland aanwijzen... of rondom dat eiland. Dat kan allemaal helpen om te zorgen dat die natuur beter in balans is... met de economie van dat eiland. Ja, ik snap het. Stephanie Verbeek, hoofd van het Oceanenprogramma van het Wereld Natuurfonds. Dank u wel. Ja graag gedaan. Oh, ik ben dol op Tim Knol. Zeker na dit avontuur met Giel Beilen. I should love you so Daydreaming about places to Gewoon omdat het kan. Even een beetje Tim Knol. A kid's heart hoorde u. Tien minuten voor zes. Flower Power, zo heet de expositie over bloemige kunstwerken in het museum Oud-Amelis Weert bij Utrecht. Het is een knipoog naar een term uit de hippiebeweging, de hippie-tijd, nu een halve eeuw geleden. In de kern gaat het over hoe kunstenaars hun gedachten over het geloof, over seksualiteit, schuld en de dood op bloemen hebben geprojecteerd. Dat komt allemaal uit Utrechtse kunstcollecties. Inclusief schilderijen van Karel Appel, Armando en ook Matisse. Met Jeroen Wielard stond directeur Yvonne Ploemen stil bij dit bijzondere project. Dit is een penis vulgaris. Oftewel een penis in de vorm van een bloem of een bloem in de vorm van een penis. Hoe je het hebben wil. Dit is een werk van Ferdi Tagiri Jansen, de vrouw van Tagiri. Zij ontmoette de bij de beeldhouwer Ossip Satkin, waar ze in de leer was. En zij is echt uit de jaren zestig. Zij is echt een pop-art kunstenares. Een oranje sisalpot met een rechtopstaande paarse stengel en bladeren met bloemen erop geschilderd. Ja, het is een textielobject. Uh, nou, de, de penis staat vier rechtop, uh, zou ik maar zeggen. Met uh, de stampers ernaast. En uh, zij noemde dit soort objecten horti-sculpturen. Uh, Lucie Baer noemde haar werk een lustwaranda. Dus dat kun je een beetje voorstellen wat je, waar je dan uh, naar kijkt. Maar het is een heel uh, kleurig uh, object. En uh, nou, echt midden in die woelige jaren zestig, hè, de seksuele revolutie, Flower Power, laat maar zeggen. maakte zij dit soort werken. Uh, en daar is. Ja, erg goed in geworden. En het is ook erg bijzonder dat deze hier staat. Want ja, tot verkorten... hing hij er nog slapjes bij, om het maar zo te zeggen. Maar hij is prachtig gerestaureerd. Vijftig jaar geleden, flower power. Maar dan is het niet noodzakelijk een tentoonstelling over hippies, in het moa. Nee, het is het tentoonstelling over hippies. Uh... Maar wel over het belang van bloemen. Ja, we hebben gekeken naar inderdaad, 50 jaar naar flower power, wat is er met de idealen gebeurd? Uh, heel zijn nog steeds heel belangrijk voor ons. Uh, dus die bloem speelt daar ook een hele belangrijke rol in. Ze dus hebben gekeken, wat is nu die bloem voor ons mensen? Waarom gaat die bloem nou al eeuwenlang met ons mee... vanaf de prehistorie tot nu? Waarom begeleidt deze ons bij alle belangrijke momenten in ons leven? En wat zie je daarvan terug in de kunst? De eerste gedachte die bij me opkwam was tuttig stil leven. Maar als je dan door het museum rondloopt, zie je hoe die bloemen op allerlei manieren zijn uitgebeeld. In allerlei stijlen door de eeuwen heen. Dat ze rijkelijk bloeien, maar dat ze ook van zwarte tijden getuigen... Bijna gothic schilderijen uit de 18e eeuw. Hele sombere schilderijen van bouquet uit de 30e jaren van de vorige eeuw. Ja, ik heet die bloemkunstenaars, die bloemstilleven schilders... maar ook die modeontwerpers, huisraad, behang bij Moa. Alles is gedecoreerd met bloemen En dat is ook een weerspiegeling van wat er in de samenleving gebeurt. Dus als er duistere tijden neerdalen over de aarde... zoals in het begin van de jaren 30, dan zie je dat terug in de schilderkunst. Je ziet dat kunstenaars zich ontwikkelen van het impressione die fijne weelderige boeketjes naar abstract, naar modernisme. Alle belangrijke mensen van het modernisme die hangen hier in de tentoonstelling, de wegbereiders. Zo, het is natuurlijk heel mooi dat juist zo'n klassiek motief, waarvan je zegt ook ja treutig, hè, dat stilleven, dat bloemstilleven. Dat dat zich bij uitstek leent om fantastisch te experimenteren met licht, met kleur, met perspectief, met stijlen. Dat zie je hier allemaal terug. Uiteindelijk moet ik toegeven dat er over een bloem, een blad of een vogel... vliegend door de lucht geen zinnig woord gezegd kan worden. Dat raakt aan het wezen van die verschijning. We putten ons uit in pogingen, we sluipen langs de rand van de krater... en doen ons uiterste best en communiceren pas echt... wanneer we ons bedienen van de voertuigen... van de muziek, de poëzie en de beeldende kunst. Tekst geschreven en voorgedragen door Cousin van Leeuwen... De laatste jaren vooral bekend van kartonnen objecten. En die heeft speciaal voor de tentoonstelling in het MOA... een erarium geschapen. Een luchtvoorstelling vol met bloemen en vogels. Allemaal in het wit. Het is vervolgens een heel vrolijk, vitaal spektakel geworden. Ja, het is een uh, levendig werk. Het is open. en het, uh... Althans, in mijn beleving doet het, doet het wel wat. Het doet wel wat. En zeker zoals het hier gepresenteerd is, heel erg rustig... in een, ja, een ruimte met uh, een beetje zo afgebladderde muren. Het is uh, mooi aangelicht. Ja, ik ben er hartstikke tevreden over. Heel fijn. En het neemt een relatie aan, zo midden in deze kamer, met dat bos buiten. Ja, dat klopt zeker, ja. Het is, een het is een stukje... Een geheel. Ja, maar ook het is een geheel. Dat uh, ja, uh, buiten is natuurlijk altijd een geheel. Maar Zoals we kijken, door het raam naar buiten kijken, maar dan komen we opeens binnen. En dan is het weer een, uh, een ander soort wereld, een ander soort werkelijkheid eigenlijk. Om het in het jargon van de flower power tijd te zeggen, magisch. Dat zou kunnen, het zijn heel woorden, Maar ik uh, ben er zelf ook erg gek op, moet ik zeggen. Toch een vrij geslaagde menselijke poging om iets naar de natuur te scheppen. Het is een zeer geslaagde poging, zeker in het moment. Alhoewel ik natuurlijk niet weten of ik de volgende keer hetzelfde zou doen. Of ze kunnen. Dat doet de natuur ook niet. doet de natuur ook niet, nee. Nee, maar het is altijd wel heel erg, heel erg uh, tenminste, uh, prikkelend... om dan bijvoorbeeld, als je iets gemaakt hebt waar je zelf ontzettend blij over bent... en wat gewoon bijvoorbeeld na een paar maanden nog steeds uh, voelt als nieuw... En die roes waarin je dat gemaakt hebt, zeg maar, om dat uh, te willen herhalen. En ik heb het vaak geprobeerd, maar tot op heden is me dat niet gelukt. Ben je dicht bij de natuur gekomen? Ik ben dicht bij de natuur gekomen en de natuur is dicht bij mij gekomen. En je krijgt toch een gevoel van vrede ook. Peace, man. Ja. <laughs> Peace man inderdaad. Ja, we hopen dat, uh, dat ze met deze tatoo's inderdaad bijdragen aan uh, ja, wat meer bloemen en wat minder uh, haat, uh, enzovoort. In ons uh, leven. In ieder geval de tattoostelling uh, is daar heel inspirerend voor. Peace, man. Flower power. Nog te zien deze tentoonstelling tot en met 16, 9 september dus. Worden bijdrage van Jeroen Wielaert. En Straks na zes het plan van de VVD om ongewenste filmpjes... sneller van het internet te halen, krijgt brede steun in de Kamer. Maar er zijn ook juristen die er wel wat kanttekeningen bij plaatsen. En die hoort u zo, onder andere...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 De 16-jarige Noah Wildschut. En ze heeft ook nog een talentvolle zus en muzicerende ouders. Stormachtige tijden in een heel gewoon en tegelijk heel bijzonder gezin. Vanavond bij de NTR. Direct na nieuwsuur op NPO 2. A Family Quartet. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl GDM Groepen ja. Yuxo